3 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. De coronamaatregelen in de Spaanse hoofdstad Madrid worden strenger. In de hele stad moeten nu mondkapjes worden gedragen. Groepen van meer dan 10 mensen zijn verboden, ook op terrassen. En cafés moeten s'nachts voor 1 uur dicht. In Spanje loopt het aantal coronabesmettingen weer op. De maatregelen zijn niet in alle regio's hetzelfde. Zo zijn mondkapjes in Catalonië sinds begin deze maand al verplicht. Nederland stelde gisteren een negatief reisadvies in voor Barcelona... waar ook steeds meer besmettingen zijn. De stijging van het aantal coronabesmettingen in Duitsland is zeer zorgwekkend. Het hoofd van het Duitse RIVM zei dat op zijn eerste persconferentie in weken. Het aantal bevestigde besmettingen is met zeker 633 gestegen. Dat zijn er 200 meer dan gisteren. Volgens het instituut zijn mensen op feestjes en het werk nalatig. De SP in de Tweede Kamer wil snel opheldering over de zelfmoord van een dakloze man in Os. Kamerlid van Nispe wil nog voor het eind van het zomerreces... een uitgebreide brief van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De man van 54 uit Os stak zich gisterochtend voor het gemeentehuis in brand en overleed later. Hij werd bedreigd omdat hij getuige was van een liquidatie... en had een conflict met de gemeente over woonruimte. Volgens de SP lijkt het erop dat handelen van de overheid heeft bijgedragen aan zijn dood. In de zoektocht naar Madeleine McCann doet de Duitse politie onderzoek in een tuin bij Hannover. Daar wordt gegraven, maar de politie wil niet zeggen of er specifiek naar het lichaam wordt gezocht of naar andere aanwijzingen. De Britse peuter Madeleine McCann wordt nu ruim 13 jaar vermist. De verdachte in de zaak is een Duitse zedendelinquent. Het weer, zon en stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Aan zee vrij veel wind, het wordt 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar vanaf donderdag een stuk meer zon... en ook een stuk warmer temperaturen die tropisch kunnen worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files...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 Lekker de zonnige klank hier op de Zandvoortse Radio. Ondanks het uh, weer van gisteravond. Wat ging er ter keer hier in Zandvoort. En diverse straten stonden weer blank. Is het bij jou droog gebleven, Albert-Jan? Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. U ziet mij niet, maar ik ben er wel. Hallo dan. Ja, daar was ik dan. Ja, uh, uh, uh, uh, ik, heb, ik woon hoog en droog. Dat is mooi, dat is nee? mooi. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend dat het weer zover is. Maar goed, ik kom straks nog even terug tijdens de Zandvoorts nieuws in het kort. Maar uh, ik, heb, ik heb er doorheen geslapen. Ben je wakker geworden? Ik ben zeker wakker geworden. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay, nee. Dus? Nee, nee, maar in ieder geval. En dit weer wat we nu hebben was dus echt niet voorspelbaar. Dus. Helemaal niet. Je had uh, je trui nog aan, zag ik. Ja, bedoel, ik, ik kijk eens morgen naar buiten en denk, wat zal ik nou weer eens aandoen? En dan hoort die wind en het was, was bewolkt. En dan dus nou kijk, okay, doe mijn trui aan en noem maar op. En uh, nou is het prachtig weer. Het nou, mooi. we gaan ervan genieten, heerlijk. We gaan in ieder geval weer lekker drie uur Zandvoort op zondag voor u verzorgen. Ja, leuk Live. dat we er weer zijn. Ja, gezellig weer op de, op de zondagmiddag van 2 tot 5. Live Zandvoort op zondag. Nou, een beetje gewijzigd uh, programma geloof ik. Ja, uh, we hadden uh, van allerlei plannen en voorbereidingen gedaan... maar we kregen net de afzegging van uh, onze nieuwe programmaleider Leon Van Es. Ja, hij heeft geen stem meer. Hij dus uh, hij zegt, ja, dat kan ik wel komen, maar ik kan niet praten. Dus, uh... Nou, gebarentaal is tegenwoordig ook uh, een optie. Maar goed, nee, inderdaad, nou, ik zou zeggen... Leon, uh, vanaf deze plek, uh, van harte beterschap. En uh, wellicht tot een, een volgende keer. Dus wij gaan gewoon weer onze klassieke programmering erbij pakken. Zo is het. Nou pak je lijstje erbij. Wat gaan we doen? Ja, ja, Even andersom. Linksom, rechtsom. Goed. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan natuurlijk rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda even stilstaan bij Pride at the Beach. Ik uh, bedoel, de, de, de, de drukte is, is, is er niet, maar er wordt wel het een en het ander aangedaan, ook vanuit de lokale radio. Dus daar gaan we rond de klok van half vier even aandacht aan besteden. Nou, het weerbericht. Nou ja, hoe, hoe, hoe kan je ernaast zitten? Maar goed, uh, de, de verwachting voor de komende week en voor dit restant van het weekend... dat hoort u allemaal tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Het dieren van de week, ja, ze zitten er in er eentje. En ze zitten nog, ik heb vanmorgen nog even gecheckt. Maar uh, het wordt tijd dat Babs ook een thuis vindt, dus vandaar uh, Babs. Nou, gedicht van de dag, Ja, dat hadden we dus erg vervallen... omdat uh, dus, uh, onze programmaleider er langs zou komen. Maar niet getreurd, ik heb wel een stapeltje voor je liggen. Dus het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Natuurlijk hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, dan uh, kwart over vier hebben we natuurlijk weer Pit Report... en wellicht een stukje sport kort. Ook met Joost Luiten, want die gaat uh, toch de Masters spelen in Amerika... maar daarover later in het programma meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat vanaf uh, de Tolweg Tina. Goedemiddag allemaal. www.zfm-live.nl. Kijk je live mee. En uh, ja, toen het uh, gisteravond zo tekeer ging... dacht ik nog even aan het weerbericht van uh, gisteren, Albert-Jan. Ja. Toen uh, zei ik van, nou, Lex van der Hoorden zou zeggen... een klein pluutje heb je wel nodig. <laughs> toen zei hij, doe maar een hele grote pluutje, weet je nog ja, dat je dat zei. klopt. Ja. En in één keer, uh, toen ik naar huis liep... Gisteravond door de regen, dacht ik daar wel. aan. Had ik toch maar die grote pluim mee moeten nemen op advies van Albert-Jan. Nou, je had weer gelijk. In ieder geval 18 graden vandaag op uh, zondagmiddag. En we hebben er weer zin in Zandvoort op zondag. Beetje gewijzigd programma, maar daar komen we er zeker wel uit. Want we hebben ook heel veel lekkere muziek. En daar gaan we zeker met z'n allen van genieten. Zo, dus deze van Donna Summer. Hier is ze nog een keertje met die houden. This time I know it's for real. What single van Donna Summer en This Time I Know It's For Real. Ja, het is een grote racefeest op het circuit in Zandvoort. want je hebt het Japfeest. Nou, dat heb ik vanmorgen wel gehoord, hoor, door de straat. Vonduit deze. That's Yeah. Tijdens het uh, Japfest. Ik ja. moet even uitleggen wat het Japfest is. Het Jabvest, daar rijden allemaal uh, Japanse. Uh, wacht, deze. <laughs> Japanse auto's. Yeah. En uh, ja, die, uh, die gaan dan. Uh, ja, een beetje, het is ook een beetje show, hè, eromheen. Dus het is ook uh, zien en gezien worden, zeg maar, met je auto. Ja. En het is vaak een wat uh, ouder model uh, Japanse auto, zeg maar. Ja. Met zo'n hele grote vleugel achterop en zo'n hele vette, dikke die ook uitlaat. Echt, die ook echt nodig is. Die ook echt nodig is om <laughs> zo'n auto op de weg te houden, weet je wel. Klopt. Nee, maar vanmorgen waren ze massaal uh, naar het circuit uh, toegekomen. Dus uh, oké, okay. het was, was weer gezellig. Het was weer gezellig. Het is mooi op tijd wakker. <laughs> Goed, uh, nieuws in het kort. Nou, uh, afgelopen nacht uh, regende het dus dermate hard... dat er opnieuw wateroverlast gemeld werd... op het kruispunt Haarlemmerstraat-Koninginnenweg. De riolering kon de hoeveelheid hemelwater... dat in de korte tijd viel niet meer verwerken. Het is niet voor het eerst dat op die plaats... wateroverlast voor een halve uh, door een halve wolkbreuk ontstaat. Het begint wel een beetje tijd te worden... dat een, er een stringentere en constructieve oplossing voor wordt gevonden... Nou, en ik werd vanmorgen wakker en uh, ik hoorde een doedelzak. Ik denk, ik ben toch op tijd naar bed gegaan, ik heb niet te veel gedronken, maar uh, een heuse doedelzakconcert vanmorgen. Huh? Is, uh, voor de bewoners van Park uh, Duinwijk, die, Duinwijk, die werden vanmorgen verrast door een zondagsconcert met wel een heel speciaal instrument. Namelijk een doedelzak. De 29-jarige zoon van een van de bewoners was op visite en had zijn instrument van thuis meegenomen. De zoon Vincent Woonwijk. Op het ogenblik speler van de Arthur True Pipes en Drums uit Alkmaar bespeelt de Doedelzak al vanaf zijn 15e verjaardag. En als je vraagt hoe hij aan zo'n on, on instrument komt, vertelt hij: Ik wilde een instrument leren spelen, maar wist nog niet welke. Toen ik in Alkmaar door de stad liep en een band met Doedelzakspelers voorbij zag trekken, wist ik het, dat wil ik ook. En zo is het gebeurd dat ik nu al heel lang Doedelzak speel. Nou, Nogmaals, uh, uh, Vincent, hartelijk dank voor het zondagochtendconcert. Ja, kan je misschien even een klein stukje laten horen? Gaat dat lukken, denk je? Nou, ik kan het proberen. Op... Ja, we gaan het gewoon even proberen of het, of het lukt. Klein stukje doodelzak. Dus daar werd jij nou mee wakker vanmorgen. Okay. Nee, toen was ik al wakker, hoor. Ja, toen was je al wakker, ja, wakker oké. Okay, okay. Goed, zoals u allen weet, door de kor corona-crisis kan de zomereditie van Pride at the Beach dit jaar in Zandvoort niet doorgaan. Maar er is toch goed nieuws. Op verzoek van ondernemers, inwoners en fans van de Pride at the Beach... zijn het bestuur en de organisatie de mogelijkheden aan het uitwerken voor een winter Pride op 19, 20 en 21 december. De organisatie roept iedereen op om aanstaande maandag 27 juli... een symbolisch startzijn te geven met het ophangen van de regenboogvlag. De regenboogvlag speciaal voor hen, voor de mensen waar ook ter wereld... die worstelen met hun seksuele geaardheid. Voor de mensen die dagelijks te horen krijgen dat zij er niet bij horen... gewoon om wie ze zijn. Voor de mensen die zich niet veilig voelen in hun omgeving... gewoon om wie ze zijn. Hang voor die mensen de regenboogvlag uit... Nieuw lokale radio eh, ZFM Zandvoort eh, is eh, afgelopen vrijdag eh, gestart met zogenaamde Rainbow Radio Zandvoort. Een nieuw radioprogramma voor de LHBTI community en hetero's in Zandvoort omstreken en de rest van Nederland. Dus afgelopen vrijdag was daar die eh, kick-off eh, tussen 12 en 2. En morgen van 10 uur s morgens tot 2 uur s middags is er 4 uur lang Pride at the Beach special. Met diverse gasten, informatie en natuurlijk lekkere muziek. En daarna iedere maandag, eerste maandag van de maand. Na 13 jaar pluspunt geleid hebben heeft directeur Albert Rechterschot afgelopen vrijdagmiddag definitief afscheid genomen van zijn welzijnsorganisatie. Collegeleden, leden van de raad van bestuur en vaste medewerkers hebben hem vrijdagmiddag de elleboog mogen aantikken. Uit handen van loco-burgemeester Gert-Jan Bluis... ontving hij de waarderingsspeld van de gemeente Zandvoort. En toch nog een strandfeest in deze coronatijd. Festivals en concerten zijn noodgedwongen afgelast vanwege de virus. Radio 538 wil samen met luisteraars en hun favoriete dj's... alsnog extra voor deze zomer genieten... en organiseert daarom een bijzonder strandfeest in Zandvoort. Geheel volgens de regels van de RIVM... treden spinning records dj Afrojack... Chris Cross Amsterdam, Lucas en Steve en Sam Field op in het strandpaviljoen Safari Lodge. Het strandfeest is exclusief voor 100 luisteraars. Ze krijgen toegang tot een 60 tot 90 minuten durende set. Afhankelijk van het zomerse weer vinden de Summer Sessions op 5, 10 of 11 augustus plaats op het Zandvoortse strand. Zoals gezegd, alleen luisteraars van 538 maken vanaf aan morgen kans op een toegang tot de exclusieve shows. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws weer in het kort. Wil je het nieuws uh, nalezen of op de hoogte blijven van alles uh, wat er uh, in en om Zandvoort gebeurt, dan kan je onze app downloaden. Hij is gratis te bij in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem nu op je telefoon of tablet. Billy Ocean en de Caribbean Queen. Ja, wij zitten trouwens met een de nummer die zij in ons hoofd. Maar goed, daar uh, hebben we misschien straks nog wat een ander over uh, Op de Sanfordse radio. Is and andere need to work, Body like precious. four door Body.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 Het geluid van de jaren 80 toegepast. En dat is goed gelukt trouwens. Je Anthony Dansa en de Big Buddy. Het is bijna half drie. Hier komt hij aan. Zie weer nou, afgelopen nacht in gisteravond hoef ik het even niet over te hebben. Hè? Die pluie was echt wel nodig. Wat geweest is, is, geweest. Ja, zo Daar is het. het. Met dus kom met die goede berichten. Nou, oké. Okay. Ik zal het proberen. De schoolvakanties voor de regio Noord zitten inmiddels op de helft... en de regio Middag gaat de tweede week in. Hier is de temperatuurverwachting voor de komende twee weken. Het ziet er naar uit dat het vrij warm gaat worden de komende tijd. De komende dagen is het nog gematigd warm met maximaal, maximaal tussen de 19 en de 22 graden. En daarbij valt tot begin komende week ook regelmatig wat regen. Eind volgende week wordt het warmer en volgende week zaterdag 1 augustus... Kon het wel eens heet worden? Gemiddeld, gemiddeld van alle berekeningen komt hij eh, komt, eh, komt uit op 26 graden. Maar de maxima komen ergens uit tussen de 18 en 34 graden. De kans dat het warmer wordt eh, dan 26 graden is 56%. Er is zelfs een kans van 16% dat het volgende week zaterdag tropisch warm is. De kans dat de temperatuur onder de 20 graden blijft is slechts 2%. De eerste week van augustus laat temperaturen zien van 22 tot 24 graden... en daarbij schijnt geregeld de zon. Maar er is ook wel een grote kans op buien. Standvastig zomerweer is dus nog steeds niet te verwachten. Maar over het algemeen is het voor velen al een prima zomer. Aldus Rico Schreuder. En het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. We gaan weer in een decreet van dit moment draaien. Hier is uh, de Living band Lost Frequencies. Time is precious. I'm counting down the seconds. I can feel you on my skin. I go in this direction. I'm sorry that yours is different. And it's tearing me up with it. Can't keep moving back and forth. I go my way you go yours. Lost in the middle of it all. Hello! tussen 6 en 8. Dan hoor je ze uiteraard weer bij de Zandvoortse Radio CFM. De nieuwste hits en misschien ook wel deze die ik net voor je draaide. De single van Last Frequencies en Love To Go. Vier minuten over half drie. Een hele goede middag. Zandvoort op zondag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Zet je radio in het zand. Dit is CFM Zandvoort. Hm. Zandvoort. Met de Love Unlimited. Disco Classic van de Limited. I'm so glad that I'm a woman. Ja, het is zeven uh, over half drie. Uh, Albert Jan vertelde mij net wat over het uh, innovatiefonds Klopt. en de financiering daarvan. Maar ik weet niet helemaal waar je het over hebt. Dat ga ik je nu uitleggen. Uh, en u ook, luisteraars en kijkers. De gemeente neemt namelijk dit jaar de financiering van het innovatiefonds voor haar rekening. Als onderdeel van de maatregelen om ondernemers tegemoet te komen... zal de gemeente dit jaar de volledige subsidie over 2020... van het Ondernemers Innovatiefonds Zandvoort voor haar rekening nemen. Normaal gesproken wordt het fonds gefinancierd... vanuit de aan ondernemers opgelegde reclamebelasting... waarna de gemeente het geïnde bedrag verdubbeld tot een maximum van 75.000 euro. In de praktijk komt het erop neer dat het fonds jaarlijks de beschikking heeft over zo'n circa 150.000 euro... om subsidieaanvragen mee te honoreren. De aanvragen moeten in het belang zijn van ondernemend Zandvoort aan een aantal spelregels voldoen... en worden getoetst en beoordeeld door het onafhankelijke bestuur van het fonds. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden deze zomer zijn de spelregels daarvoor versoepeld. Tevens is het bestuur ook anderzins van haar gebruikelijke procedure afgeweken door zich nadrukkelijk te laten adviseren door de werkgroep Formule 1,5... voorheen de werkgroep Zandvoort Zomer op 1,5 meter genaamd. De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het strandpaviljons... winkeliers, horeca, hotels, Zandvoort, marketing en de gemeente. Het innovatiefonds heeft derhalve aan, bijgedragen... aan het uh, virusproef inrichten van de openbare ruimte. De plannen daarvoor zijn ontwikkeld onder leiding van de werkgroep Formule 1,5 en gerealiseerd in samenwerking met Zandvoort Marketing. Zodoende heeft het fonds ook meebetaald aan de Beach for Sharing campagne van Zandvoort Marketing. Een ander belangrijk element van de plannen betreft de afsluiting van de Haltestraat. Na de zomer volgt er een nieuwe campagne speciaal gericht op het jaar rond toerisme in virustijd. Bestuursvoorzitter van het innovatiefonds, Yves Chi... Benadruk echter dat het fonds onveranderd open staat voor reguliere aanvragen van organisaties en particulieren. Vanwege alle afgelastingen dit seizoen zijn er vanzelfsprekend minder subsidieverzoeken binnengekomen dan voorheen. Maar we staan wel degelijk open voor niet-virusgerelateerde niet initiatieven. We hebben onlangs een aanvraag ontvangen voor het bijdragen aan het aangepaste programma van Pride at the Beach. En ook zullen we de zomerse sfeerverlichting in het centrum dit jaar weer mogelijk maken. Het Innovatiefonds beoordeelt binnengekomen verzoeken vijf maal per jaar... en stelt zich flexibel op bij eventuele spoedeisende gevallen. Iedereen en alles met ideeën voor projecten die in het belang zijn van ondernemend Zandvoort... worden daarom opgeroepen om te onderzoeken wat het Innovatiefonds eh, Zandvoort mogelijk voor hen kan betekenen. En meer informatie vindt u op de website www.innovatiefondszandvoort.nl www.innovatiefondszandvoort.nl maar zoals ik het nou dus lees, hoeven de ondernemers geen bijdrage te leveren aan het innovatiefonds. Omdat de gemeente dat voor zijn rekening neemt. Ja, omdat die ondernemers het uh, al zwaar genoeg hebben op dit oh, moment. Dus weer nou ja, in ieder geval mooi nieuws. in de rug. Steuntje mooi de rug. nieuws voor de ondernemers hier in Zandvoort. En ook mooi dat de dat, uh, innovatiefonds uh, blijft bestaan, ondanks uh, de coronacrisis. En dat uh, de subsidies uh, op allerlei gebieden gewoon uh, door kunnen gaan vanuit dit fonds. Hier is Kelleker en Laalho. Outside, outside, I've been around Love set me up, and love let me down again Feel like a weather man One day sun, next day rain. Deze gauw van Celia Rombly en hemel en aarde. Ja, Albert Jan die kwam vanmiddag de studio in. Hij zegt: uh, Rob, ik zit met een plaats in mijn hoofd en die gaat zo die saaier... En uh, meer uh, weten we, weet we eigenlijk niet. Klopt. Maar weet jij uh, wie dat is? Nou ja, ik had geen idee. Je komt al gauw op YouTube ja. en alles. Uh, ja, nee, nee andere... klopt. En, en, en Bob Dylan. Bob Dylan, maar inderdaad. Waren totale spoorbijster en we kwamen er niet op. En dan bel je met Andor Sandbergen. En wat krijg je dan te horen? Ja, dat uh, Future World Orchestra de plaat heeft gemaakt. uit uh, 1982. Nou, dit is hem. Dank je, Andor. Dit is de plaat. Dank je wel, Andor. <laughs> Topper. dat ik uh, geen nachtere rust zou krijgen. Ja. Maar dat is uh, dankzij uh, Andor uh, opgelost. Ik had het eigenlijk gehoopt. Maar jongen, dat zit dan in je kop. Ja, in een, en, uh, ja. Uh, Hoe heet het? Uh, ik, uh, ik luister naar zo'n uh, zo internetradio... met allemaal gouden oude nummers. En er staat duidelijk de titel Desire. Maar dat was een andere uitvoering of wat dan ook. Maar ik kom dus nergens weer terugvinden. Maar gelukkig hebben we anders ontwerpen nog. Zo is het en we hebben het nou, vak genoten. Ik ben je zeer erkentelijk <laughs> <opgelost>. al. <laughs> Probleem, opgelost. Probleem opgelost. Heel mooi. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wishes we keep but you know cause a drink spring back all the memories of everything we've been through. Cheers to the ones in today.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 All the memories and the memories bring back memories, bring back your <laughs> memories, bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so long You know I never try, yeah Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday hey, hey. But Everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got, oh Cheers to the wish that we're here, but you're not Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through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 van gisteravond en afgelopen nacht is het eindelijk droog... en schijnt zelfs de zon hier in Zandvoort, Momenteel 19 graden. Hele goeiemiddag. We zijn er nog tot aan 5 uur vanmiddag. Ik zal vlak voor drieën nog even een kort bericht. Ook een goed bericht, want uh, ondanks de coronamaatregelen... Corona ik moet er nog een ander woord voor verzinnen. Covid-19, is er ook een goede? Ja, die is ook goed. Oh ja, die Vanwege goed. de Covid-19 waren alle markten voor dit zomerseizoen... op voorhand afgelast. Nu blijkt dat er weer meer mogelijk is, hebben sommige organisatoren toch besloten om een aantal markten in Zandvoort te organiseren. Pen en papier bij de hand. Zo zal tot en met 20 augustus iedere donderdag een cadeaumarkt plaatsvinden op het Badhuisplein. Dus Tot en met 20 augustus een cadeaumarkt iedere donderdag op het Badhuisplein. En tot en met 14 augustus iedere vrijdag op de Boulevard de Vauvage de welbekende Ibiza Hippie Markt. Oké. Okay. Nou. Nou, fijn dat er uh, toch, toch nog uh, markten dat nog zijn, zijn. Ja. en uh, dat uh, de uh, levendigheid uh, toch nog een beetje doorgaat hier in uh, Zandvoort. De nummer één badplaats van Nederland, zo mogen we dat wel zeggen. En wij zijn er na drieën weer. Tot zo. The most promising album's accomplished. Years we put to work for this to build solid Staying productive, it's only logic Very highly is yeah, the, the foundation's built, we got proof Rebel youth spit with a tongue so sharp It yeah, leaves sappled yeah, share grief with those you need The mind stats to make the stories Travel thoughts like a tourist Ideas that hit enormous So we have to reach them They know that already Man, I've grown to a full reason, And if God don't bless their reasons It's about achievements Don't wait until your motivation stops breathing See life's a spell what it is No one can tell We all just wait Go through hell and never change It's like we don't know what it takes Put our bell and take the weight God bless the renaissance you Can't go where the river runs dry Finalize the lies. Until the judgment comes Us, extremely varied. The education we possess—they call it hazardous. We gave love, but snakes harass, ate it twice. It's all a plot. Systematic thoughts put the yeah, world with no results. Yeah, yeah, yeah. The world today's full of illusions. They fabricated lust as amusement. Notice your contribution. We only human Not always perfect into what we're doing. Ruin your mind, and if you win, you probably lose. Somebody it. told me to give thanks and Oh, there's a vibe feeling wrong, no go and wait for no second warning. and I wonder what's going on, we try to change this first priority, use music as entertainment to reach my people in minority, see the lights as what it is, no one can tell, we all just wait, go through it, we'll never change, it's like we don't know what it takes, but I rebel and take the weight, God bless, we do no harm, the way for us to quit, now the tragedy has just begun.